Een van de grote favorieten in de ronde van Vlaanderen heeft de koers moeten verlaten. Greg van Avermaat was betrokken bij een valpartij en daarbij raakte hij zodanig gewond dat hij niet meer verder kon fietsen in een van de belangrijkste wielerklassiekers van het seizoen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZierfM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag.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 En als ik ga kijken naar de tussenstanden op de velden. Adel Den Haag, Groningen staat 0-0. En Rode JC tegen Heerenveen staat ook 0-0. Om half vier hebben wij trouwens in dit gedeelte van zondag tot Zondag... de Rackathon nu plaat van deze week. Wat minder nu, want we gaan pff, 13 jaar terug in de tijd. En dat is een hit geweest. Jonge, jonge, jonge. Wat trouwens ook een hit is geweest, is dit. Rihanna Diamonds. Same right, like a diamond.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 blind eye with a stare caught right.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 Dorst, Frank Cudimunda trio. Feeling good was van een bier eh, met reclame in de jaren 90. En daarvoor de Racketon dat nu plaat van deze week. Lorna met Pappagallo. Je het allemaal nalezen op www.racketon.nu. En dan vind je ook uh, verhaaltjes en uh, de vorige Racketon.nu platen. Eentje die daar Dicht tegen aan is een nieuwe single van Sia en Sean Paul die heet Sheep Trails. Up with it girl, rock with it girl, Shot them it girl, but the bang bang. Bong with it girl, dance with it girl, get with it girl, but the bang bang. Come on. See the thing you ever make me feel weak, girl Free! Can any time you whine and catch it This is to pull it up put for repeat, girl up, up, Me up, up, not up, up, touch up, up, a dollar in my pocket Cause nothing in this world ain't more I than what you worth. I work. don't need no money You want more than diamond, more than gold As long as I can feel the beat the beat just take control I don't need no You want more than diamond, more than gold As long as I can feel Get out of control Baby,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 voor Zandvoort en de regio. Maar die week het uh, aanbod op het laatste moment af. En uh, ja, die kwam nu even achter de oren, uh, vermoed ik. Goed, we gaan even kijken naar uh, wat uh, Zandvoorts nieuws. We beginnen met de verrichtingen van SV Zandvoort. Nou, want na een Helskarwei in het paasweekend... heeft SV Zandvoort toch een ruime 4-1 zegen behaald op CTO 70. Vooral in de tweede helft zijn de Zandvoorters beter op dreef... en beslisten ze duel door een beter veldoverwicht...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 your freedom, and freedom, and dance in the feeling you. 25 jaar geleden een hit. Nou niet eens een hit, maar dat was gewoon het begin van Italo. Casso met Casso. Verder voor Gold met Wallpaper Jason Daria Form met de Freedom Song. Vier minuten voor vier. We kijken naar de Ronde van Vlaanderen. 1 minuut en twee seconden voor acht personen. Van den Berg, Van Banen, Van Hoeken en Gerts. Gerts, dit. Sluit aan bij Grijpel, Polit en Klaas. Een koppel dus van acht man. En op de velden is nog steeds 0-0 bij Ado Groningen en Roda JC tegen Herenveen. Nog één plaat te gaan voor 5 uur en er wordt Divine met native love pur.